Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. Met nu ZFM Cinema. Uh, ja, een hele goede avond. Welkom bij het tweede uur van ZFM Cinema. Mijn naam is Alko B en uh, we draaien muziek en filmmuziek om precies te zijn. Filmmuziek en vanavond op deze Halloweenavond is dat natuurlijk heel veel horrormuziek. Muziek uit hele oude horrorfilms en uit wat nieuwere. Maar we beginnen het tweede uur altijd met een hit. En ik moet tot mijn grote spijt bekennen dat ik uh, het eerste uur vergeten ben met de hit van de maand. Dus vandaar dat ik dat nu goed maak. En de hit van de maand is de maand oktober was dat Barrel House van hun nieuwste cd Almost Fair. En dat gaan we nu dus even goed maken. Barrel House. I need to worry no more. No. Slow down, my sister, and slow down, my child. I will carry you for sure. Hotter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 CD, uh, Almost There Mooi nummertje, uh, ja, vandaag is het Halloween, dus we draaien veel muziek uit horrorfilms en dat is ook deze van Debbie Wiseman uit de Lesbian Vampire Killers, Camilla de Vampire Queen Muziek van... Uh, even kijken wat we op hadden. De Debbie Wiseman. Dat is natuurlijk wel een van mijn favoriete componisten. Uh, en dit is ook een fraai nummertje van Mark Massinia. Uit The Haunted Mansion. De, ha de Overture. Mooie muziek van Mark Messinia uit de overture van The Haunted Mansion. En ja, dan is het toch weer tijd voor dit. Dit is ZFM. Zandvolzijns Ja, wat heel grappig is, dat is natuurlijk de Efteling. En als je een Efteling hoopt, en, en zeker als het donker is, dus in de herfst, kan, je dat, kan dat gebeuren dat je dan bij het spookslot komt. En als je het spookslot binnengaat in de Efteling, dan, ja, dat is toch wel een hele mooie gewaarwording. En daar hoort deze muziek bij, uit het spookslot. Met de Efteling, het spookslot, uh, dat hoort er een beetje bij natuurlijk. Als je de kranten slaat, zie je toch nog wel wat advertenties staan... van uh, Halloween parties. Ik zie bijvoorbeeld hier een staan. Halloween Night of Darkness. Uh, vuurlinie Beverwijk. Uh, een tour door drie thematische spookhuizen. World War II, Haunted Asylum en Medieval Horror. 4 en 5 november. Nou, daar, Allerlei dingen. Ja, Halloween is natuurlijk een beetje een feest wat hoort bij Ierland. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in Canada... En inmiddels is het ook steeds populairder uit het worden in Nederland en België. En uh, ja, dat kan je wel merken, want er wordt uh, heel wat van die parties georganiseerd. En uh, dat leek een leuke keuze om daar ook uh, wat filmmuziek bij te doen. We doen oud en nieuw door elkaar. Dit is een horrorfilm uit 2015. En die film heet It Follows. It Follows heeft veel lovende kritieken gekregen. En zal je gegarandeerd een paar keer uh, flink laten schrikken. De film gaat over de 19-jarige J die geplaagd wordt door visioenen en nachtmerries. Ze heeft constant het gevoel dat ze achtervolgd wordt. Wanneer de dreiging toeneemt schieten haar vrienden haar te hulp om haar te helpen ontsnappen. Voor de gruwelijkheden die haar achtervolgen. It follows. Uh, muziek, disaster, peace. En dat staat volgens mij voor Rick Vreeland. film staat in heel veel uh, top tien lijstjes op de eerste plaats. Ik doe er nog één nummertje uit. Uh, het nummertje Pool... Een andere horrorfilm die ook heel hoog in die lijstje staat is The Conjuring. En uh, daar is de muziek, uh, ja, al die horrormuziek heeft toch een bepaalde stijl. Dit, ik zal de twee nummers uit laten horen. Het ene nummer is gecomponeerd door uh, Joseph uh, Bisada, dacht ik het heet. En het andere is gecomponeerd door Mark Isom. Eerst het nummer zoals in veel horrorfilms het geluid klinkt. de hele is bij de muziek van uh, Joseph Bizarra maar één nummertje is van Mark Issem en dat is de uh, family theme uit Conjuring, mooi nummer Ja, je luistert naar CFM Cinema met allerlei muziek uit horrorfilms. Oh, dit was onder andere uit de soundtrack The Conjuring. Een van de populairste horrorfilms van de afgelopen jaren. Uh, wereldberoemde paranormale onderzoekers Ed en Lorraine Warren, Warren gaan een gezin helpen dat door een duistere aanwezigheid geterroriseerd wordt... Maar hierdoor wordt het stel geconfronteerd met een machtige duivelse identiteit. Waarmee ze het zelf heel moeilijk krijgen. Muziek uit de Conjuring. Uh, ja, in datzelfde rijtje van horrorfilms staat ook deze. The Ring. En dan gaat het met name over de Ringu, de Japanse versie. Ik ga zo vertellen waarover het gaat. Legend of Love. La Finca. De Japanse versie van de ring is misschien nog wel enger dan de Amerikaanse. Het verhaal gaat over de journaliste Reiko Asakawa. Na de mysterieuze dood van haar nichtje ontdekt ze dat heel wat recente overlijdens iets te maken hebben met een geheimzinnige videoband. Iedereen die die band bekijkt zou exact een week later sterven. Ze gelooft het eerst niet, maar besluit dan zelf naar de videoband te gaan kijken. Daarna gebeuren er allerlei vreemde dingen natuurlijk. Threat of love, uit stelled the film, Ringo. Luke en de van John Carpenter Halloween team. You ja, heel bekend. En deze ook wel bekend, denk ik. Dat is uit uh, uh, The Nightmare on Elm Street. The Nightmare on Elm Street. zonder de muziek Nightmare on Elm Street. Maar ik had gezegd dat ik ook nog wat nieuwe muziek zou draaien. Dat moeten we natuurlijk ook doen. Er is net een nieuwe film uitgekomen. Of nee, ik moet zeggen, die gaat uitkomen. Dat is de film Doctor Strange. De muziek van uh, Michael Giacino. En uh, dit is de uh, Ancient Sorcerer Secret. Strange is een Amerikaanse actie-avonturenfilm uit 2016. Uh, even kijken, de première was 13 oktober... komt uit iets van 27 oktober hier... dus moet al een draaiende bioscoop. Uh, het leven van Steven Strange verandert drastisch... na een verschrikkelijk auto-ongeluk... dat het einde van zijn carrière betekent. Wanneer de traditionele medische wetenschap hem in de steek laat... gaat hij noodgedwongen op zoek naar genezing en hoop. In de mysterieuze enclave van uh, Kamar Tja... Hier ontdekt hij de geheimen van een verborgen wereld vol mystiek en verschillende dimensies. Strange staat voor de keus, terugkeren naar zijn bestaan vol welvaart en aanzien of alles achter zich laten en de wereld verdedigen tegen duistere krachten uit andere dimensies als de machtigste magier. Nou, uh, het is een wel Disney film, dus de muziek is altijd dik in orde. Ik uh, zal er nog wat uit draaien. Deze bijvoorbeeld, The Hands D Deals. Spelerslijst, dat zijn niet de, de minste die erop staan. Benedict Cumberbatch speelt de hoofdrol. Tilda Swinden, uh, Rachel McAdams, Matt Mickelson. Nou, dat zijn hele bekende namen natuurlijk uh, van deze film. Die eigenlijk gebaseerd is uh, op de Marvel Comics personage Doctor Strange. En uiteindelijk nog een stukje van de aftoetomuziek, to muziek dacht ik. Master of the uh, Mystic. Komt ie. Bye. Soundtrack van Doctor Strange. Zeker de moeite waard. Aardig soundtrack. Zonder meer Dat heb je bij Walt Disney films al gauw. Dus soundtrack bijna altijd goed. Uh, wat ook een fraaie soundtrack is. Is een, de soundtrack van de film. The Hides of March. Uh, muziek van Alexander Despla. Die is van de Week op televisie. Ik draai er ook nog wat uit. The Hides of March. Titelmuziek. Ja, je luistert naar CFM Cinema en uh, dit is de soundtrack van The Ides of March. Een film die aanstaande vrijdag 4 november op televisie is op de Belg. Om vijf over tien begint die. een film geregisseerd door George Clooney met onder andere Ryan Gosling, George Clooney zelf, Philip Seimer Hoffman, Paul Matty. De vierde film van Clooney als regisseur volgt de werdegang van een jonge ambitieuze mediastratege, gespeeld door die ervoor moet zorgen dat de charismatische gouverneur Morris, gespeeld door Clooney, de presidentskandidaat van de Democraten wordt. Mooi geschoten en goed geacteerd drama. Nog een stukje Molly. naar de CFM Cinema. Mijn naam is Alko B. En uh, we draaien filmmuziek. En vanavond was dat vooral in het kader van Halloween. Muziek uit horrorfilm en uit uh, Halloween cd'tjes. CD cd's in the mood for Halloween. In the mood for Oktober heet die cd. Nou, bijzondere soundtrack vond ik verder de film Ringo. Aan een aantal oude bekenden... Het nieuwste soundtrack was Doctor Strange. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie week van. Geniet van de vele films, geniet van het aanbod, ga naar de bioscoop, huren de dvd en geniet ervan. Samen op de bank of wie weet alleen horrorfilms, liefdesfilms, actiefilms, dat is veel om op te noemen. Voor zo direct, sleep wel en morgen gezond weer op. En dan zou ik zeggen, tot volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender, CFM.